in de Iraanse hoofdstad Teheran is een massabetoging aan de gang van de oppositie. Volgens ooggetuigen zijn er honderdduizenden aanhangers van de oppositieleider Moussawi op de been bij het gebouw van de universiteit. De politie zou draangas hebben ingezet om de demonstranten uiteen te jagen. In het universiteitsgebouw werd het vrijdaggebed geleid door ex-president Rafsanjani. Hij riep de Iraanse regering onder meer op om de twijfels rond de verkiezingsuitslag weg te nemen. De Otto van der prijs gaat dit jaar naar schrijver en historicus Geert Mak en de Duitse politica Rita Süssmuth. De prijs wordt om de twee jaar toegekend aan mensen die zich inzetten voor de Europese gedachten en het bevorderen van de Duits-Nederlandse betrekkingen. De jury noemt het werk van Geert Mak van onschatbare waarde voor het nog altijd fragile Europese historisch bewustzijn. Hij maakt onder meer de tv-serie In Europa op basis van zijn gelijknamige boek. Rita Zuismoed was onder meer minister van Gezondheid en president van de Duitse Bondsdag. De Otto van der Kabelijnsprijs wordt in november uitgereikt. Een bouwbedrijf uit Limburg wil de verkoop van nieuwbouwwoningen stimuleren door ze veel goedkoper te maken. In Landgraven Heerlen en Valkenburg gaan huizen in de verkoop voor zo'n 30% onder de taxatiewaarde. Met de kopers wordt afgesproken dat het bouwbedrijf bij verkoop van het huis een percentage van de waardestijging krijgt. Door de economische crisis worden nieuwbouwwoningen nauwelijks verkocht. In Almelo is een vrouw van 49 door de bliksem getroffen en aan haar verwondingen bezweken. Ze zat op de fiets toen de bliksem insloeg. De kans om door een bliksemflits te worden geraakt is erg klein, ongeveer 1 op de 2 miljoen. In 2007 waren er twee onweersdoden. Zo werd een man op het strand van Tessel dodelijk getroffen door de bliksem. Het weer. Vanmiddag valt een enkele bui, mogelijk met onweer, hagel en windvlagen. Maar de zon schijnt ook af en toe. In het weekend blijft het wisselvallig met een stevige wind en buien. De middagtemperatuur is 18 graden.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 Zandvoort heeft het en jij beleeft het. Zon. Zon. zon, zee, Zandvoort de zomerhits. ZFM. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de Muziek Boulevard. Het project van Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhit. Catch me, catch me, come and catch me I want you now I know you can save me, come and save me I need you now I am this forever, yes forever I will follow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 Let's mm -hmm.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 Zandvoort. de zomer. Ja. Op CFN. We're